Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse kringen staat onder redactie van Els van Kemena, de Lucie Leonard Jooste, Gerhard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lone. De techniek vanavond is weer in handen van Stefan Eikenaar. En we gaan aan onze laatste uitzending dit seizoen beginnen. Dit is de 32e uitzending. In vorige seizoenen konden we wel de 40 halen. Maar deze keer moet je de, het uur literatuur dat al de ja. eerste maandag van de maand uh, wordt, wordt uitgezonden. Ja. Uh, zou je erbij kunnen tellen, dan kom je toch ook ongeveer op zo'n zo aantal uit. Um, nou, dit is de laatste. We zijn met, uh, met uh, de presentatoren, redacteuren: Geert de Groot, Lucie Roodbol, Bernard Robbe en Ben Lonen. We gaan terugkijken. En we maken met elkaar dit uur geen gasten. We zijn bij onszelf te gast. Maar we pakken nog wel horen nieuws. We pakken wel nieuws Dat uh, heb jij zeker wel. Als ja, zeker. Een mooi <laughs> lijstje gemaakt bent. Ja, ja, ja. Uh, ja. Even kijken, Want als eerste kreeg ik een mailtje van, van Stefan. Uh, er zijn twee nieuwe programmamakers begonnen ja. bij de Logradio. Dat ja, is toch wel het uh, vermelden waard, vind Dat ik. Dat is mooi nieuws. Dat is Sanne van den Brand. Die heeft op woensdagavond van 8 uh, tot 9 uh, haar programma Breek de Week. En een zekere Paul Stoutenberg op donderdagavond van 8 uh, tot 10 maar liefst met Muziek Plus. Dus uh, ik vind het grandioos. Twee leuke programma's erbij. Ja. Dat is in ieder geval de moeite om het uh, toch eventjes... Uh, te vermelden. Dan uh, zag ik staan in het, ook vond ik wel grappig, in het uh, stadsnieuws uh, van Tilburg. Uh, dat was al de, de uh, editie van 18 juni. Dat De gemeente Goorle is verkeersveilig en uh, trots uh, Guus van der Put, de verkeerswethouder, die krijgt een, een, een soort oorkonde over het handen van de ambassadeur verkeersveiligheid Hart van Brabant. Gerard Bruinix, de wethouder van Loon op stand. En Bruinix prees de gemeente Goorle voor de vele activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Het is een hele prestatie die de gemeente Goorle wegzet. Is dat nou zo? Dacht ik zo. Wat, wat, wat is dan de prestatie? om? Uh, ik weet het niet. De, want er gebeuren nog steeds gruwelijke ongelukken. om snel verwegen. aan het uh, oogsten. Hè? Dus, ja. En inderdaad, we kunnen ook lezen dat die, die eikenboom wil omkappen. Ja. Want die wil niet nog meer doden dat ja. zijn geweten hebben. Die schijnt toch uh, het leven te moeten laten, die boom. Ik vind het eeuwig zonde, want ik zeg altijd maar zo: van. Als je op de poppen zwet een normale snelheid aanhoudt. Is er dan... en je drinkt niks. Ja. gebeurt ook helemaal niks. Ja. Rij je keurig recht hoor. Mm -hmm. Maar als je met je noodganger met een slok op achtersturen... ja, dan gebeuren er gekke dingen. En, en dat dan uh, Guus van der Put hoor ik hem zeggen: zo van. Ik wil niet nog een verkeersdode op mijn geweten hebben. Daar vind ik zo'n zwaar overtrokken uitspraak. Daar kan die man niks aan doen. Nee. Ligt echt dan aan de mensen zelf. Ik niet op zijn geweten willen hebben. Ja. Nee. Dat snap ik. Maar ja. Nou ja. Maar, en dan even kijken. Ook nog stond er in het Godels Belang. De reuzen komen er toch aan. Ja. Lucie. Ja, nee, jouw ik, echtgenoot ja, mijn is echtgenoot daar een. een... Zich daarmee bezig. Ja, ja. Ik hoor daar de verhalen van. Ja, het is, ze, ze zijn bezig. <laughs> en uh, uh, de onderstel is geloof ik al gemaakt. Ja, nu ja. moeten de koppen nog. Ja. En er is al een ploeg. Die, zijn al de, die is al de, de kleding aan het maken. Dat dus, klopt. Het komt echt. Ik maar... had echt gedacht van dat lukt ze nooit. Je moet je zo'n zo gilde om je heen verzamelen. Om, om met die dingen ja. op jou te gaan. En dan uh, toon met verken. Dat is dan. Uh, Dat de van Riel. Riel ja. En voor Gordon dan Johanna Abkovia. Nou, er staat een uh, keurige Dame, tekening bij. Ja, Denk, ja, ja, ja, nou, ja, ik ben benieuwd. Ik ja, ben ja. benieuwd. Zo maar ze vragen ja, nog steeds... Uh... Ik, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Ik, zie het, ik hoor dat natuurlijk van zijdelings. Ja. En, uh, ik ben wel een keer... Ik ben ook heel neutraal naar de reuzen toe. Maar ik ben wel... in Maastricht was dus een hele grote reuzenoptocht. En het blijkt toch ook uit Brabant en Limburg en Noord-België iets van tachtig reuzen te zijn. Dus ja, het zit ja. toch wel een beetje in de cultuur. En ik moet ja, zeggen, ja. Brabantse reuzen waren mooie reuzen. Ja, ja. Ja, wacht En jouw af. man is erbij betrokken. Ja, die zit ook. Die ja. doet mee aan de organisatie. Maar jijzelf van... kunt je wel neutraal houden. Ja, weet je. Ik ben een Hollandse. En ik ken het fenomeen reuzen niet. Ik ken het fenomeen optochten niet. En... Reuzen maar... lopen in bossen rond. Dus ik vind het prima. Ik ja. vind het allemaal prima. Maar, nou ja, als het, vind ik, van de grond kunnen tillen. Ja. Dan bij ja. allerlei gelegenheden komen, komen die twee reuzen opdraden ja. ja, Maar hebt u interesse? Of wilt u meewerken aan het reuzenproject? Dan kunnen ze zich melden bij Mathieu van met heel hard, ja, via ja, info ja, ja. Apenstaatje reuzen realnl Was jij aanvankelijk daar ook niet bij betrokken? Ja. ja, maar, ja. Nee, nee, ze hebben er mij, mij bij willen trekken. Maar ik, ik, ik, ik stond er van mee te van een beetje uh, sceptisch tegenover. Oh ja. En ik denk, nou, dan ga ik me net ook niet overdreven voor inspannen. Maar Omdat het niet uh, heem-eigen was? Nee, ik, ik, vind, ik vind het een beetje... een, een, een hype gewoon. ik mensen uh, waren ze al tientallen jaren... is prima... Maar om dan als school te zeggen, nou moeten we ook een reus hebben. En als een ding gaan maken. Nee ja, het is dus achter de hype aanhallen. En meedoen. En nou, proberen het is, misschien daardoor voor op de een kaart hype. te zetten. Maar... Het, het, blijkt toch, het blijkt toch zeker in Noord-België, wat ik ervan hoor. Ja. Toch wel een uh, uh, uh, langere traditie te zijn. En ik heb die reuzenoptocht gezien. En daar zitten toch echt reuzen die echt al heel wat ouder zijn. En ook in Brabant. Ja... Ach, weet je, het is op zich best leuk dat ja, maar er zijn, zijn plaatsen waar tientallen jaren en soms nog ja. langer die reuzen bestaan. Ja, en om, om te weg. zeggen, nou, en om te zeggen, want in feite kun je je eigen traditie creëren. Begin er maar aan. Ja, begin er maar ja, ja. aan. Als ja. het over honderd jaar nou bestaat, dan is er ja. een ja. Maar weet ja. je hoe tradities ontstaan? Omdat op een gegeven moment iemand ja, zegt: nou, laat het wel. eens gaan doen. Het ja, het is doen. En als dan een bijna nou, drobben zegt van: Ja, maar dat hebben we nog nooit gedaan, Dat beginnen we niet aan. <laughs> ja, ja, dan, dan hebben we geen enkele traditie hoor. En bovendien, het is wel leuk die reuzen Dus ze vertegenwoordigen als het ware de Goorlenaren. Ik vind het ook leuk dat ze een vrouw gekozen hebben. Het ja. is ook ontworpen door Henny Bertens. Ook een Goorlse. Ja. Dus, uh, ja. Ja, maar ik ja, weet niet of Kof, dan... Ja eerlijk gezegd... Ze van. Van. was mij niet echt bekend hoor. Nee dat is mij ook niet. Daar ben ik het echt is niet wel een historische van. figuur... ...die ooit kennelijk daar vroeger in de modder op apkoven. ...met haar koets heeft vastgezeten. En die is toen lastgetrokken. En daar ja, is een heel verhaal omheen dat gebouwd. Dat is Jacoba en, van Beieren was niet? Of, uh, ja geloof het. Ja. Nee was hij is van dat je wie, wie, wie was dat? Een goede overwale Sluis. Oh, nou, nou ja. Is dat echt, ja? We maken er gewoon Johanna Afkovia <laughs> okay. van. Maar, maar, maar de vrouw van Werdhouder, stadhouder uh, ja. Willem de Veegder. Maar goed, in ieder geval, de reuzen komen eraan. Reuzen komen, uh, en het is toch leuk. Ik vind het wel al de twee jaar, onder jaar ja. onderweg. Ja. He? Het gaat ja. ze lukken, het gaat oh, ze lukken. Ja. Nou, dan ook nog eens een nieuwtje uit Stadsnieuws over Goorlen. Goorl en Riel zetten zich in voor het Ronald McDonald Huis. Dat is natuurlijk een ontzettend goed initiatief. Dat is de afgelopen weekend gebeurd. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat gaat gebeuren op vrijdag 29 en zondag 31 augustus. Een goed doel. En uh, dan gaan een aantal mensen gaan sporten. Die sporten zich in het zweet bij de club Pelikaan. Dan is er ook van alles gezien. Er is op Dorpsplein van alles aan de hand. En allemaal ten gunste van het Ronald McDonald Huis. En dan nog het, ook nog een nieuwtje. De Nationale Zwemvierdaagse in Goorlen gaat morgen, dinsdag 1 juli van start, in Buitenbad Waterspoor. En met deelname daaraan wordt het goede doel van dit jaar ondersteund, Stichting Spieren voor Spieren. Nou, dat is toch wel een hele aardige activiteit. Ja. Nou dus ik even kijken, en dan vrijdag, heb ik nog dan dan de heb de twee dingen. Ik zag ook in het groot belang staan het open weekend van de Stichting Ricardo <laughs> del Tempo. Dat is dus... Die we vorige, vorige week Daar stond dus bij vrijdag 20 juni zal mevrouw Martel de Rijsdorp de zaak openen. Is dat gebeurd? We, we, we, we dan mochten ze het van, we niet meer doen. Dan mochten niet nee, meer doen, nee. want ze kregen geen, geen vergunning. Nee. Dus dat is niet doorgegaan? Nee, nee dat denk ik niet. Dat, nee. Maar in ieder geval wordt daar dus van alles verkocht en dat is dus wel, dat is wel doorgegaan. Wij hebben... Daar, 23 week. juni hebben wij... Uh, Max dat reisdorp met, met de, de passier en Geert ja, van de Heijden hier. En was ze ook. Uh, uh, hoe heet ze? Van, van, van het uh, erfgoed uh, ja. Evelien bij Ja, ja Evelien ja, Passier ja, ja, ja. was er ja. bij jou. Ze hebben het allemaal uitgelegd. En, uh... nee, ze hadden van de week nu 1000 euro opgehaald. Dus ze zagen het weer zitten. Dus ja. ik kwam er nog voor geld te kort, ja. volgens mij. Ik vind het wel jammer, want ik vind het toch wel een, een, een leuk iets. Nou, en dan als laatste vond ik eigenlijk een beetje verontrustend. Er stond namelijk ook in het Belang een brief van uh, een bezorgd familielid over de tientallen ontslagen... Ja. die zouden gaan plaatsvinden bij uh, Thebe Elisabeth, ons allerverpleeghuis. Uh, ik ben er ook iets meer bij betrokken, omdat een broer van mij er ook is opgenomen. Dus ik, uh, maar ik, ik heb toch ook een bezorgde brief geschreven aan de directie... Zo van wat gaat er allemaal gebeuren? Want uh, dat gaat toch het een veranderen. Binnen Thebe is namelijk gekozen om in de verpleeghuizen naar meer specialistische zorg te gaan, zowel op het gebied van psychogeriatrie als somatiek ofwel de niet-aangeboren hersenafletsels. En binnen Elisabeth starten we dan met een specialistische afdeling beademing en complexe zorg. En De zorg voor de psychogeriatrische doelgroep die vraagt meer specialisme door toename van cliënten met complexe gedragsproblematiek. Nou, dan gaan diverse functies gaan verdwijnen. Onder andere dus de huishoudelijke cliëntondersteuning, de huiskamermedewerker, de helpende blijft helpen staan. En dan denk nou, ik ben benieuwd hoe dit zal gaan, want ik vind toch de huiskamermedewerker toch een soort... Uh... ...moeder van de, van de gehandicapten daar... ...die helpen die mensen ja. bij, bij de maaltijden... ...die doen ons onvoorstelbaar... ...veel goed werk. Dat zijn personeelsfunctionaars, ja, en en die geen vrijwilligers zijn. Nee, zijn, die legen. zijn daar in dienst ja. en die, moet, die, moet, die mogen... ...allemaal uh, het loodje leggen. Nou, nou, ik heb begrepen dat Helma Janssen daar... ...die daar de zwaait ook weggaat... En, uh, ...en toen heb ik... Uh, ...ik heb gewoon naar de directie geschreven zo van... ...want ze zeggen, ze, nou, uh, die gaat een andere functie bekleden... En ik heb gewoon bot weggevraagd, van waarom gaat die weg? Moet ze weg? Gaat ze op vrijwillige basis weg? Want ik ben niet geïnteresseerd in het feit wie daar nu weer komt te zitten. Zij heeft het nou twee jaar gedaan, hartstikke goed. Met zorg voor de cliënten, met zorg voor het personeel. Waarom gaat zij weg? Waarom, zeg je, waarom noem je dit bot wegvragen? Je, je vraagt dat geïnteresseerd. Ja, maar euh, ik bemoei me denk ik met, met interne aangelegenheden binnen Thebe. Ze zouden best wel eens kunnen zeggen, beste Rob, daar gaat jou niets aan. En de wezen hebben ze nog gelijk en nog. Nee, maar ik vind... Nee, je mag Dat toch mag... altijd de vraag stellen. Dat ja. vind ik nou net een mag... van, de, ja. van de problemen of uitdagingen die op ons afkomt. Uh, alles is gecentraliseerd in bureaucratische organisaties, professionals, op afstand. Uh, en daar mogen we ons niet meer mee bemoeien. En er zitten dan amateurbesturen die het niet aankunnen. Ja. En dan loopt de boel ook fout. Uh, en nu krijgen wij als opdracht van de samenleving mee, dat zijn we dus zelf, uh, ja, dat het allemaal weer gedecentraliseerd moet, dat en, moeten gaan participeren, we moeten dat we participeren, dat we ons bij betrokken moeten voelen. Ja, yes. Dus zeg ik, als daar dit soort ondersteunende organisaties zijn, dan wil ik wel dolgraag weten hoe die nou eigenlijk functioneren, wat dat hmm. betekent in dit geval voor jouw broer. ...heeft hij daar nog wel een veilig plekje? Of verandert nou, er van alles en nog mijn, wat? Mijn, mijn vraag was ook, die ik dus gesteld heb aan hun... ...ik zeg, uh, blijft mijn boer Peter daar wonen? Of behoort hij straks niet meer tot zeg maar, de doelgroep? Ja. Uh, want ik wil dus niet hebben dat mijn broer daar gaat verkassen. Want we wonen beide in de Bergstraat. Hij heeft nummer 6, ik heb 180. ik vind dat hartstikke makkelijk. En als om die reden hij weg zou moeten... ...dan ga ik me met hand en tand tegen verzetten. Maar... Er zijn drie brieven onderweg. Ik heb een ingezonden stukje klaar liggen voor het volksbelang, zo van jongens. Ik heb een stevige, gepeperde brief gestuurd naar mevrouw Sascha Ausums, opgeleid aan Nijerode. Ik zeg altijd: dat zijn van die Nijerode sujetten, zo, die moet je stevig aanpakken. Die zijn zo zakelijk als de pest, Zo van er stevig tegenaan. En ik heb nog een, nog een briefje gestuurd naar Helma Jansen: zo van, waarom ga ik je daar de zaak verlaten? Dus ik heb de tijd nu die besteed Ben. Dat waren mijn nieuwtjes. Ja, en hou ons op de hoogte. We hebben ja. over twee ja, ja, weken ja. een extra uitzending om hier terugkoppelingen over ja. te krijgen. Ja, Wat? maar toch, Bernard, bedoel ik mijn vraag wel, wel serieus hoor. Waarom, waarom uh, benader je het als. Uh, uh, ja, ik ga er met gestrekte benen in en ik ga op de vuist en ik ga dat gevecht aan en ik ga tegen die windmolens. Nou. Waarom niet vanuit een benadering van, ik ben daar... Uh ik participeer in dat geheel, daar heb ik de zorg over mijn broer, ik maak me zorgen, ik ben geïnteresseerd. Ik, nou, wil, gewoon, ja. ik wil gewoon op de hoogte worden gehouden, ja. om, omdat ik ja, betrokken, ja. Me, me betrokken voel ja. bij dat geheel. Tim, ik, ik heb het toch heel netjes gevraagd, okay, ik vertel het nou even stevig, ik vertel het altijd zeker met peper en zout erbij. Maar ik heb keurig in de brief gevraagd om me uit te leggen zo van waarom is dit. En ik heb ze zelfs gevraagd van, ik vind de manier van mededelen, want dit is die brief, dat doe je niet in een brief. Dan roep je gewoon de familie van de, van de patiënten, of cliënten moet je zeggen, bij elkaar. En dan geef je een volledig tekst en uitleg met toeters en bellen en met mensen van de directie erbij. Want in feite gaat TB al de beleidsvoering veranderen. Dat consequenties kan hebben voor al daar woonachtige patiënten. En dat is een cliëntenraad. Ja, en die zijn akkoord gegaan. En daar zit jij niet in ook. Nee, daar moet ik nog in zien te komen. Dit zijn de, de, de niet zo kleine dingen. Mijn, de, mijn moeder heeft ook in een uh, verzorgingshuis gezeten. Ja, dan had het personeel geen tijd meer om te wandelen. Uh, mm. Dus die groeide dicht, letterlijk. Ja. Omdat ze te weinig beweging kregen allemaal. Van die hele kleine simpele dingetjes van... Uh, je verwacht iets qua zorgpatroon. Uh, helpen met eten. Uh, regelmatig aanbrengen. Tijdige zorg. Uh, Aandacht. En, en, en die, die, die dingen veranderen. Ja, ja. En misschien uh, heeft het geen consequenties, Maar daar vind ik nou net van dat je er inderdaad recht hebt om te weten van zo'n reorganisatie. Hoe werkt die nu in de dagelijkse praktijk uit voor iemand die daar zit? Nou, want dat is de discussie die nu al een paar jaar uh, op, in heel veel van dit soort huizen uh, loopt. Van die, die worden nu al leeggeruimd. Hmm. Uh, omdat we over vijf jaar uh, dit niet meer mogen doen en we er geen vergoeding meer voor krijgen. Dus er is capaciteit, maar die benutten we niet meer. Ja, dan hebben we toch een hele gekke ontwikkeling. En dit is een voorbeeldje op Goorlandse schaal. Waar het gaat om mensen die we kennen. Want in die brief stond, of in dat stuk, dat het om tientallen mensen gaat. Ja, en het is dan toch vreemd dat het via een ingezonden brief. dat de journalistiek hier niet. Nou, en ik heb dus inderdaad, want er stond ook als onder tekening bij een bezorgd familielid. Dat vroegen ze, mij weet ik het was. Ik zeg, nee. Maar ik heb gelijk overeen dus een stuk gestuurd namens Bernard Robben naar Grommelang. Want ik vind dat ze zich met name toename rustig uh, publiekelijk kunnen, bekend kunnen maken. Ik vind het doodzonde. Kijk, hier staat ook in die brief, de huiskamermedewerker die ondersteunt bewoners tijdens de gemeenschappelijke momenten, zoals onder andere bij de maaltijd. maaltijd ja. Nou, een hartstikke nuttige functie. Dat we deze functie willen laten vervallen betekent niet dat deze ondersteuning aan bewoners verdwijnt. We zullen die werkzaamheden alleen wel op een andere manier moeten ja, gaan organiseren. Dan? Ja, daar oh staat er dus niet bij. Ja. De zorgmedewerkers spelen daar een belangrijke rol in. Dan denk ik aan net de verpleegkundigen die weer iets erbij krijgen, die lopen vaak al over. Nou, voor bewoners van Elisabeth is het belangrijk dat we de juiste zorg met de gewenste kwaliteit en continuïteit blijven bieden. De ontwikkelingen laten zien dat de behoefte aan zwaardere zorg is toegenomen en de verwachting is dat dit alleen nog maar meer zal toenemen. TB Elisabeth bereidt zich voor op deze ontwikkelingen. Mocht u nog een van deze brief vragen hebben, dan nemen we dat graag. Nou ja, twee kijk. dat heb je gedaan. Dat is toch uitnodigend, hè? Ja, twee ja, ja, ja, ja. Ja, maar ik vind gewoon, ze moeten dit gewoon in een persoonlijk gesprek voor de familieleden van, in een bijeenkomst, uiteenzetten. En niet zo. Dit roept vragen op, dit roept ergernissen op, althans bij mij wel, en hier uh, laten wij het nog niet bij zitten. Nee. Zo. Ja. ja, we kunnen er eens een keer een mooi item van maken ja. in het volgende ja. seizoen. Ja, laat is het belangrijkste? ja. ja. Ja. En dan ik mij, en dan ik van zon Elisabeth uitnodigen. Ja. Ja, ja. Ja, dat sluit aan bij mijn nieuwsitem: ja, ja, namelijk een traditie die in Nederland gegroeid is: het maken van lijstjes. Lijstjes. rangordes Goorlen <laughs> blijkt qua leefomgeving, woongenot: de 28ste gemeente van Nederland te zijn. Oh. Blijkt uit een Elsevier-onderzoek. Van de 400 en, zoveel gemeenten? Van de 403. De beste van Midden-Brabant zo oh. Oh. kijk no. juist nou maar ja op basis en, en, en, waarom maar. op basis van dat het met uh, het verpleeghuis allemaal nog goed liep dan <laughs> <laughs> nou, nou duikelen we weer weer Gio. ja nee maar dat is dus wat, wat waren wat reacties van mensen op van hoe subjectief is dit niet want Roosendaal, wie kent deze gemeente niet uh, ja, een aantal van de, uh, van de scores die bleken dan niet meer te kloppen. Want huizen waren afgebroken en uh, de winkels waren gesloten en de bank was weg. En, uh, dus die, die data zijn vaak ook uh, verouderd. En het blijkt ook zo subjectief als de pest te zijn. Uh, want ik denk dat wij met z'n allen vinden dat je hier best wel lekker woont. Mm -hmm. En ja. dat wij eigenlijk wel vinden dat het nummer één in Midden-Brabant nee, is. Want 28, anders 20, waren we zeg, wel verhuisd. Zeg kom. Uh, ja. <laughs> Ja, dus uh, in de, aan de ene kant zegt men dat niet zoveel... ...aan de andere kant uh, is het wel een breed scala van, van dingen waar ze naar kijken. Uh, dus het zegt natuurlijk tegelijkertijd wel iets... Uh, ...maar het bevestigt meer iets wat we denk ik allemaal al, uh, al vinden. Ja. Maar hoe is zo'n lijstje dan, dan, dan tot stand gekomen? Via een enquête onder een x-aantal... Nee, als ik het goed begrijp, maar... Uh, je moet een account van Elsevier hebben, wil je de data zelf mogen zien. En ik heb geen account van Elsevier, uh, want daar ben ik niet rijk genoeg voor. Uh, maar ze hebben 101 elementen die ze hebben geclusterd in zeven terreinen, zoals uh, de woonomgeving, de bereikbaarheid, uh, de duurzaamheid, de veiligheid, uh, de werkgelegenheid en inkomen... Uh, ja, en dan ga je dus uh, allemaal data daar, uh, daarbij zoeken. We hebben ook wel eens eerder uh, met uh, toen nog uh, Chef Verhoeven zo'n discussie gehad. Want een ander bureau had dit lijstje ook gemaakt in dit ge met, met, met weer andere factoren. En Elsevier blijkt dat al een aantal jaren uh, te doen samen met een, met een bureau in Delft. Dus er worden alle mogelijke statistische gegevens worden, uh, aan elkaar geplakt. En er worden scores aangegeven. En uh, dan gaat iedereen zitten kijken: van. Ja, dit moet wel goed zijn. Want we dachten eigenlijk wel dat dit eruit zou komen. Weet je, wie er op de eerste drie plaatsen stonden? Ja, Roosendaal. Uh, ik meen Bennekom. Bennekom. En Blarikum. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja daar... <laughs> Blarikum is een vrij uh, rijke gemeente. Maar, rijke gemeente. Plek. Bij Blarikum moet ik zeggen dat ik dat niet ja. helemaal zeker weet. Ja. Dus voordat jullie gaan zeggen: Ja, rijke mensen hebben dat altijd goed, ja, daar je kan krachtig. het zijn dat ik dat niet helemaal goed onthoud? Ja, daar heb je veel voorzieningen. Er ja. wonen mensen met veel geld. Nee, maar ook een hoog verwachtingspatroon. Ook oh, oh, dat. Ten aanzien van de voorzieningen die er zijn. Ja, ja. ja maar voor op de achter uur de dat, dat is toch niet slecht? Hè? Nee, maar, de, het, is ook nee, maar het, is, geen... het is toch uitstekend wonen in. Ik nee, kwam de... op zand stond eigenlijk... 300 en nog wat. Ja? Dus daar moet je zeker niet naartoe gaan. <laughs> En ik vind dat hij ook mooi ligt. Uh, op zand, ja. ja. Nou, ik moet wel zeggen, toen ik hier dertig jaar geleden kan wonen... en wij dus inderdaad diverse gemeenten in deze omgeving bekeken... werden wij toch echt geadviseerd om in Goorle te gaan zitten... vanwege de voorzieningen en ook vanwege het rijke verenigingsleven. Omdat je dan als buitenlander, zeg maar buitenstaander... makkelijker mee kan doen, makkelijker opgenomen wordt in de gemeenschap... dan in alle andere dorpen. En ik kan je zeggen, dat klopt ook wel na een paar jaar... Je had ...verenigingen genoeg waar je uit kan kiezen. En inderdaad de aansluiting als je inzet, die gaat hier vrij, vrij ja, vlot. Dus je wordt makkelijk opgenomen? Ja, dat, vind, opgenomen. Ik ja, dat ja. vind ik achteraf gezien zeker wel. Ja. Ja. Dus ik, uh, misschien als dat ook meetelt, dan zeg ik van ja, dan is Goorlen ja. een goede gemeente. Ja. Je hebt hier echt voorzieningen waarin je ook als niet Goorlenaar, ...als je van buitenaf komt toch vrij gauw contacten kan maken ja. met anderen... Ja, maar dat staat er ook in, maar dat is toch subjectief. Mag ik subjectief. daar een vraag over stellen? Ja. Jij uh, bent uh, voorzitter geweest van een grote vereniging. Ja. Dat ben je niet meer, Niet hè? meer, nee. Uh, misschien is het uh, ook wel, want we kunnen het over van alles en nog wat hebben. Uh, kun je daar uh, iets van zeggen? Uh, want vanuit die positie heb je ook wel naar andere verenigingen gekeken. Gaat het uh, vooruit? Gaat het uh, achteruit? Blijft het hetzelfde? Hoe, uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, met, uh, het gaat op zich met atelier niet slecht. Het is ons die bezuinigingen. We hebben een klap gehad. Maar er is toch ook een grote groep mensen zijn gewoon gebleven. En als je natuurlijk gaat omrekenen... dan is het nog heel erg betaalbaar wat je betaalt... als je een cursus met docent of en ja, eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, we moeten bezuinigen. En ja, er zijn wel een groep mensen opgestapt. Maar je kan natuurlijk niet in Andermans portemonnee kijken... Uh, het is een, uh, ik ben opgestapt niet vanwege. Uh, Die termijn was om. De termijn was op negen jaar. Ik vond het wel Oh, negen jaar? Ja. Ik ben negen jaar mm -hmm. voorzitter geweest. En. Uh, ik vind eigenlijk voorzitterschap is een functie. Daar moet je gewoon na x aantal tijd mee zeggen. Ja. Een ander moet het overnemen. Ja, je bent het gezicht ja. naar buiten. Ja. En, uh, en, en uh, ja, dat, dat is niet goed. Als dat steeds dezelfde blijft. Dus dat was eigenlijk de hoofdreden. Een andere reden was ook wel. Dat ik natuurlijk nogal wat heb meegemaakt. Die hele bezuinigingsronde. En ik vond nou het moment dat ik kon zeggen. van nou Het is in rustig vaarwater. Het, de situatie is vrij stabiel. Uh, we hebben... Um, ja, er zijn een groep mensen opgestapt, maar we hebben het toch zo kunnen draaien. Nu zitten we uit 200 mensen en toen hadden we 250. Ja, het is toch wel. Is man. 50 een man. Een klap noem jij dat. Dat is wel een klap. Het 50 traf van die groep. Nou, sowieso ieder jaar. Dat is een 50. Uh, als een 50 ja, groepen. maar ieder jaar gaan er altijd wel zo'n 25 mensen stappen erop en dan komen er weer nieuwe mensen bij. Dat is altijd redelijk constant. Uh, maar ja, nu is het, is het toch wel een, ja, ik vind het toch wel een dreun. Ja, tuurlijk. Hmm. Maar we hebben het kunnen opvangen. We hebben de, de, de, de, de verhoging is meegevallen. Althans, het heeft niet meer mensen, ge, niet meer leven. De verhoging op... van de contributie ja, ja, is ja. meegevallen. Die is redelijk meegevallen, ja. Dat was voor, uh, we hadden gedacht dat het veel groter zou zijn. Maar ja, we hadden als bestuur hadden we ook een soort spaarpotje gemaakt. Want we zagen de bui natuurlijk al hangen. En uh, wij dachten van nou... Uh, dan kunnen we in ieder geval de eerste dreun opvangen. Mm -hmm. Want als je natuurlijk meteen... maar desalniettemin... we hebben flink wat bezuinigingen, we hebben uh, ruimte ingeleverd... Uh, ja, dat zijn allemaal bezuinigingsmaatregelen. En we houden ons hoofd boven water. Maar zo is het ook precies zoals ik het zeg. Ja. We houden ons hoofd boven net, water. Net boven water. Er net is geen boven... subsidie meer? Nee, helemaal niets, helemaal niets. Nee, nee, En Ook nee. niet, niks van ruimtes, op, op ruimtes niks, helemaal geen subsidie? Helemaal geen enkele subsidie. We moeten ons helemaal gaan bedruipen. Uh -huh. En ja. ja, dat is natuurlijk... Maar dat lukt ook. Jullie kunnen dus, want jullie huren dus ruimte nu nog steeds in Jan van Bezauw. Ja, ja. Dat blijft dus ook tot de mogelijkheden behoren. Ja, zeker. Vooral ook omdat het Jan van Bezauw... Uh, uh, alle medewerking verleent om ons hier te laten blijven. Ik moet je zeggen, een club als Atelier 78 hoort ook in het cultureel ja, centrum. Ja, alle medewerking, maar uh, uh, ook uh, financieel. Ik bedoel uh, in, in qua prijsstelling. Nou, daar gaat, de, daar gaat de directie hier niet over, geloof ja, ik. Ja, natuurlijk toch? wel. Dat lijkt nou, in ieder van. geval, um, ik, ik, uh, het, het, we hebben in ieder geval ruimte ingeleverd. En er is inderdaad soepeler gerekend met, met, met ruimte. Zeg ik ik maar. heb begrepen dat Paul ze zich daar, met name ook in dit soort zaken, redelijk flexibel. Ja, en hij soepel, is heel flexibel, flexibel. opgesteld. Ja, ja, ja. Dus hij speelt er in het een, dat ja. een en rol En ze willen ons ook houden. En wij willen hier ook blijven, natuurlijk. Want nogmaals, een, iets als Atelier 78. Het zijn nu toch twee. 200 mensen die schilderen, beeld houden en weven... En het is een culturele activiteit en het hoort ja. hier. We hebben hier prachtige voorzieningen. Ik bedoel, de beeldhouwers zitten werkelijk in een schitterende ruimte. Met een grote oven, keramiek oven, schilders ook. Uh, het zijn mooie ruimtes. Ja, dus het, uh, dit is vanuit dit Jan van Bezouwe er ook al, wel veel aan gelegen om over ja. die club te houden. Ja, zeker wel. Want uh, als de keuze gemaakt moet worden tussen uh, dus, uh, die, die culturele activiteiten of het verhuren aan een, uh, aan een congres, dan, dan uh, wordt het ook gekozen voor toch gekozen voor ons. Ja. Oh ja. En als wij wensen hebben, of als, we, als er inderdaad wensen zijn, of ze, ze geven ons veel meer gelegenheid om bijvoorbeeld uh, uh, ja, te kunnen publiceren. We, hebben al, we staan al in, het, in de gids, hè, in, de, in, in de gids van het Jan van Bezout Centrum. Niet alleen de, de, de, de, de, hoe heet het, de, de uitvoeringen en de, de theaterdingen die hier gebeuren, maar ook gewoon dat wij als Atelier 78 te zitten en wat we doen en uh, en ook we krijgen beneden gelegenheid om reclame te maken. Maar ja, daarnaast is het wel natuurlijk uh, je, je hoofd boven water houden. Het is, het is, uh, en er is natuurlijk toch wel concurrentie. Er worden toch ruimtes aangeboden. Dus de club, ook de anderen. Bijvoorbeeld? De, de Club 50+. plus ja. Nee, er zijn dus een groepje. Die de hobbyshows uh, hobby hobby bedoel ik, hobby -shows. Ja. Die hebben inderdaad een, een ruimte, die moeten ze ook rondkrijgen. En die boden inderdaad uh, atelierruimte aan tegen zo'n aantrekkelijke prijs. Dat dus nu inderdaad een groep mensen zijn opgestapt en daar nu gaan. Dus dat en ik is... zit in het bestuur met de hobbyshows. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ja dat, dat ik nog ja. vreedzaam oh, zit. We hebben uh... ook een mooi, mooi gesprek... We ja, uh... hebben ja, <laughs> zich net tussen deze twee partijen inbegeven om ze uit elkaar te houden. <laughs> De sfeer is nog goed. En dat nou, was wel wij iets wat... Zijn, wij, wij zijn toch uh, redelijk on speaking terms gebleven. Ja, natuurlijk wel, wel. Peter de is de nieuwe voorzitter. We hebben met elkaar ja, contact gehad. Ja, ja, ja. En uh, ja, bij ons komen ook een aantal mensen schilderen. We zijn de dus zaak nu volop aan het dat Klopt het, dat jullie 25 van die 50 uh, weggestolen hebben bij Atelier 78? Er zullen er wel vandaan komen. Maar uh, ik hoorde laatst ook dat er een groepje mensen wilden komen die we zeiden: nee, we blijven toch bij het Atelier. Ja. Dus ik bedoel, het is niet zo dat we daar alles weg, uh, wegtrekken. En uh, maar ja, het op zich, bij ons is is het ook een hele aardige ruimte. En tot nu toe denk ik dat wij op ongeveer een pakweg 25 uh, schilders. schilders zitten. Maar er moet er nog wel iets meer worden. Ja, en die halen jullie... Het voordeel bij ons is, je kunt bij, bij de hobby shows schilderen dagelijks, dus maandag, dinsdag, woensdag, Altijd. van ochtends 9 tot s avonds 5. En ook op de... Woensdagavond meen ik allemaal. Kijk, dat uh, kan ka bij... Dat kunnen wij niet. Nee. Dat nee. kunnen wij niet. A, ah, zijn ja. wij daar. Een, met 200 mensen gaat dat niet. En dan rekenen wij 1750 per maand. Dus dan kun je, dus kun je zeg maar vier vol daar schilderen. En dat, dat is dat nog wilt. goedkoper dan atelier. Dat is goedkoper ja. dan wij. Ja. Dus wij hebben dat. Als wij waren als atelier, moet ik je wel eerlijk zeggen, onaangenaam verrast. Ja. Vooral ook omdat de voorzitter van de hobbyso altijd zijn mond vol heeft in het contactraad van verenigingen moeten elkaar niet tegenwerken. We moeten samenwerken en we moeten dit. En juist vanuit die hoek krijgen we ineens van dat, er, dat ze goedkope uh, uh, ruimtes gaan aanbieden. En ja... En, en, dus wij waren daar ongegaan. We hebben inderdaad uh, daar gesprekken over gevoerd. En hoe dat is gegaan, weet ik niet. Maar wij vinden het niet charmant. Wij zijn er niet blij mee. Maar in niet te min, Wij hebben natuurlijk ook veel te bieden. Onze ruimtes zijn gewoon mooi. En, uh, en wij bieden ook cursussen aan natuurlijk. En, dat doen uh, wij, wij niet. Lessen, ja. ja, ja. ja, ja, bij, ja. Ons kunnen, bij ons wat er geen lessen. Maar is, heel masje elegant. Maar ja, aan de andere kant, je staat natuurlijk machteloos. Je mm. kan als vereniging daar niks aan doen. Ieder mm. mag natuurlijk ja. ruimte beschikbaar stellen. Om te zeggen ogen ja. toe goedkoop schilderen aan. Alleen vind ik het... niet elegant. Ja, we, het mensen zeggen. die aan het bezuinigingswiel draaien... zeggen... het goede van dit soort bezuinigingen... is dat de clubs die allemaal zo makkelijk... maar geld kregen zich nu bewuster worden... ook van wat ze doen. Ja. Eigenlijk vind ik dat ook bij wat je zegt... wel een beetje doorklinken... Ja, waar waren we ook alweer voor, voor? Wat doen we nu? Wat, ja. wat kost dat allemaal? Moet dat allemaal nog wel uh, wat we doen? Nu is er een concurrerend model, maar het is een, wel een ander model. Ja. Nou, Hef? niet helemaal, niet helemaal. We hebben, uh, we, ik spreek nu eventjes alsof ik nog de voorzitter ben. Ja, ja. Ja. Maar uh, we hebben groepen met docenten. Dat zijn mensen die dus iedere week een, een, een, een cursus, een cursusavond, onder begeleiding van een docent schilderen, beeldhouden of weven. En daarnaast, dat is natuurlijk zoveel avonden. Daarnaast zijn natuurlijk de ruimtes ook vrij hè, door de week, op dagen of tijden dat er geen cursus gegeven wordt. Dan verhuren wij dat. Dan verhuren we dat. We hebben ook leden die schilderen. Zonder docent noemen wij dat. Dat zijn mensen die over het algemeen jarenlang ervaring hebben. En zeggen: nou, ik heb niet echt begeleiding nodig. Laat ons als groep of met een groep bij elkaar schilderen, en we inspireren elkaar wel. En die huren daarvoor op andere. Huren, die huren geen ruimtes. Ze zijn lid van het atelier alleen, ze betalen minder contributie, ja, ja. omdat zij natuurlijk geen docent hoeven te betalen. Ja, ja. En uh, dus dat doen wij ook. En dat zijn inderdaad ook hele aantrekkelijke prijzen. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Aan de ene kant krijgt de vereniging dus inderdaad geld binnen. Die ruimtes zijn dus niet werkloos. En, uh, en aan de andere kant, ja, mensen die hebben toch behoefte aan atelierruimte. En uh, dus dat, is, dus in, in, in dat is eigenlijk een beetje ook wat het, de hobby nu aanbiedt. We hebben ruimte, kom maar schilderen. Hm. Ja, en dat... Uh, maar daar is op zich niks mis mee. Daar is op zich niks mis mee. Dat diverse clubs zich bezighouden met, met de kunst en de cultuur. En uh, nou ja, ja, nou ja op meerdere plekken kun je schilderen. Het gebeurt ja. al, hè. ik bedoel de wildakker wordt maar ja, dan schilderen mensen ja. voor 2,50 euro. Dat is echt vanuit de, nee. de kijk, KBO. In, in die zin is het natuurlijk anders dan een voetbalvereniging. Met één voetbalclub uh, zul je nooit een voetbalcompetitie hebben. Ja. Ja, daar heb je er meer van nodig. Ja, ja, ja, ja. Dit zijn dingen die in principe wel samen kunnen. Maar je ook kunt zeggen, nou breng dat maar wat meer bij elkaar, wissel dat wat, wat beter uit. Of ga de prestatieconcurrentie aan van wie maakt de leukste uh, nou, printen, tekeningen, schilderijen. Wij hebben natuurlijk nogmaals één heel sterk punt. We hebben cursussen en we hebben echt hele goede geschikte ruimtes. Als je beeld houdt, als je de beeldhoudruimte ziet, die is gewoon werkelijk prachtig. En uh, ja, nogmaals, wij uh, ja, we, we zien wel hoe het loopt. We, we kunnen mensen niet tegenhouden. En, maar we, je kan je wel voorstellen dat we natuurlijk onaangenaam verrast waren. Zo van, hé, hey, wat krijgen we nou? Uh, ja. Vooral ook omdat we mm. allebei deel uitmaken van de contactraad van cultuur... En uh, juist die voorzitter, Coeur de Vries, altijd roept verenigingen, we moeten elkaar niet tegenwerken, we moeten samenwerken, uitgesproken, uitgerekend. Hij komt met het voorstellen aan om goedkopere ruimtes te... Maar dat lag ook een reden aan ten grondslag, hoor. want wij, er kwam een deel van die halk vrij en wij kwamen iets wat ruimte tekort. Dus uh, nou. ja, jongens, ja, en, Robin, dit denk toch een beetje zeg, als, ik, als, uh, alsof heen? jullie ook wel wat van Thebe geleerd hebben. Ja. Ja. Ja. over efficiënt zakelijk ja, en zakelijk. Ja, ja. ja. ja. Maar Lucy, uh, misschien als afsluit, uh, af, afsluitende vraag. Uh, toen dat Back to Basics uh, verhaal begon, en, en toen. toen uh, Atelier van Am, wat, wat de plannen waren toen. Toen werd er gereageerd in termen van, nou, dit is het einde van de club. Nou, nou kunnen we de tent wel sluiten. Dat was een overdreven reactie achteraf gezien. Achteraf gezien was dat een was overdreven reactie. Ja, ja. Ik moet zeggen, ik heb er altijd wel anders in gestaan. zo van Ja, natuurlijk moeten we bezuinigen. We hadden een uiterst luxe positie. Mm -hmm. Dat is zonder meer. We zijn ontstaan vanuit de ambtenaren in Goor. Die ja, Krijbolder, uh, uh, Krijbolder ja. Ja. de oude, oude burgemeester van Wilde Wildenberg was actief lid. En natuurlijk hebben we daar ons voordeel mee gehad. Laten we wel wezen. En uh, we hebben uh, met ook het doel... wat De opzet was trouwens ook dat het kleinschalig moest zijn. Hè? Atelier 78. Goedkoop. En, en, en, en ook ja, laagdrempelig. Iedereen uh, moet daar kunnen schilderen. En dat is ook schilderen, beeldhouden of weef. Ik noem het maar even schilderen omdat ik zelf schilder. En dat, dat, dat is ook goed. een goede zaak. Want iedereen, ja. iedereen was ook lid van het ja. atelier. Van de burgemeester tot... Uh, iemand die jarenlang uitkeringsgerechtigd is. Dat was ook altijd de charme van het atelier. Natuurlijk was dat de schrik. We hadden, uh, uh, je denkt, oh jee, hoe moet dat nou? Maar eerlijk gezegd uh, hadden wij ook wel eens iets van... ...ja, wij kunnen daar niet omheen. We kunnen niet meer waarmaken dat mensen voor zes euro of voor zeven euro... ...op een avond een cursus kan, uh, kan krijgen. Dat is logisch dat dat niet gaat... En, um, nou ja, en toen zijn we al een soort spaar, Toen zijn we gaan rekenen. We hadden toen een uitstekende planningmeester. Toen zijn we gaan rekenen. Van, nou, wat kunnen we opzij? Wat, wat, wat kunnen we voorkomen? En uh, nou ja, ze hebben een spaarpotje gemaakt. dat We wisten heus wel dat die, dat die hele subsidie helemaal zou stoppen. Daar hadden we ook ernstig rekening mee gehouden. Maar uh, het was ineens... En de gemeente had ons toegezegd van nou, we doen dat geleidelijk aan. En wij hadden ervoor dat als het over drie jaar uitgesmeerd kan worden... dat stopzetten van de subsidie, want die was behoorlijk hoor... dan kunnen wij ook langzamerhand zeg maar die contributie omhoog doen. Dan is het in één klap niet zo groot. Maar ja, het is toch in één klap wel gebeurd. Ja. En nou ja, we hebben ervoor gespaard. Dat is op zich, ja, het is, het is alles sinds meegevallen, maar... Nogmaals, het is nu wel even hoofd boven water houden. En er wordt van alles gedaan om, ja, om nieuwe leden te krijgen. We zijn veel aan het, we zijn actief ja, kijk, bezig. En, en wij moeten nou beginnen. Hè? Dus wij starten in, in september. En ik hoop dat we toch nog wat mensen bij krijgen. En ja, wij moeten echt gewoon kijken hoe het gaat lopen. Want het is een complete hal, die moet verwarmd worden. Wij zetten ja. daar een compleet nieuwe cv-installatie neer. Dus de ja. investering die wij als hobby shows doen die is, uh, ligt uh, rond de 10.000 euro. Maar we euro. hadden liever dat jullie glasblazen hadden genomen. Of hoe uh, <laughs> ja. of, of, weet het. Uh, uh, wat ook zo in de uh, glas en lood, lood. en zo. Mozaïek. Wie weet, wie weet. Maar nee, dat moest ja. je het kopjes beschilderen. Bernhard, we hebben ook uh, muziek, muziek hè? Ja, ja, ja, ik heb meegebracht uh, maar liefst drie CD's, maar die zijn we niet allemaal op. Maar cool, dat, is dat is Willem wel. Duis. die presenteert hoogtepunten uit 35 jaar muziekmozaïek. Dat programma is de lucht ingegaan in oktober 1962 en in 1997 is die drie cd-box uitgekomen met maar liefst 55 nummers. We draaien er twee, ik kijk even naar uh, Stefan. Dat zijn twee dezelfde, de eerste is Maintenant Je C'est, nou, dat is, wordt gezongen door Jean Gampen met zijn uh, geweldige stem. En als tweede een vertaling daarvan en uh, die vertaling wordt dus gedeclameerd, gezongen door Co van Dijk. Luister maar eens.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 Dat weet ik. Dat weet ik dan ook zeker. Ja, Goldse Kringen. We waren met elkaar aan het praten of we nou met het rondje nieuws nog steeds bezig waren. Dat hadden we toch wel afgesloten. Toen hebben we een interessant onderwerp bij de kop gepakt. Namelijk de cultuur, atelier 78, de, club, de hobbyclub, hobbyso's... We kunnen het over van alles en nog wat hebben... ...maar volgens mij zijn we ook nog eens een keer met de politiek bezig geweest. Er zijn uh, verkiezingen geweest, uh, er is een uh, kleine verkiezingsstrijd geweest... Er uh, zijn we een paar avonden georganiseerd. Er is toen vastgesteld dat, dat uh, de standpunten niet heel erg ver uit elkaar lagen. Ja. Er is, uh, geloof ik, in alle pijs en vree een nieuw college tot stand gekomen... ...de verhoudingen zijn allemaal goed gebleven... Uh, Leistrieel Goorle is in de oppositie terechtgekomen, maar uh, geloof ik met weinig chagrijn. Het is allemaal heel, heel vredig, uh, ja, lijkt het er zo ja, uit te zien, ja, ja. Maar is dat zo, met weinig chagrijn? Is dat zo? Ja, je ja, ja. uh, zit bedoel, er wat dichterbij. Ik denk toch dat de twee wethouders uh, toch niet op een, op een uh, plezierige manier zijn vertrokken. Nee, maar het is... Kijk, de vorige keer toen zij buiten het college zijn uh, gezet was dat heel duidelijk een conflict in de raad. Ja. Mm -hmm. En uh, de hele uh, partij Riel Goorle was toen boos over wat hun is aangedaan. Nu is er één wethouder die heel boos is... op wat zijn eigen partij, wat niet zijn eigen partij, maar is hem heeft aangedaan. Mm. Mm -hmm. uh, maar de dijk gezet op een, op een manier zoals Thebe... Uh, mm. met uh, zijn cliënten uh, omgaat, uh, zeg maar. Uh, en dat steekt. Mm. Uh, maar ik heb niet gemerkt... Dat ze verrast zijn door de manier waarop de collegevorming heeft plaatsgevonden. En mm -hmm. dat zij buiten de boot uh, zijn gevallen. Daar zit toch, zoals dat in de politiek gaat, uh, dan tel je nummertjes. Zij verliezen twee raadzetels, dan ben je de grote verliezer van de verkiezingen. En het hoort bij het politieke spel dat je begint te zeggen: ja, de grote verliezer uh, die moet aan de kant blijven. En die moet zich maar eens bezinnen op hoe dat gegaan is. Ja. Ook als het de grootste partij is. Ook als het de grootste Nog partij, de grote partij is. Ja. Ah. kijk anders kun je heel lang blijven nou. zitten met zoals wij in het verleden hier in Brabant de KVB hebben gehad dat was al twintig jaar aan het afkalven uh, maar elke keer bleven ze de grootste en ze bleven maar zitten en dat is in ieder geval niet goed in de, in de politiek dat partijen tientallen jaren lang je ziet het natuurlijk in de grote steden met de partij van de arbeid uh, dat uh, op een gegeven moment uh, gaat dat helemaal mis Nou. Uh. Nou, nou je de Partij van de Arbeid noemt, uh, is Goerle misschien uh, atypisch. Waar overal ja. elders Partij van de Arbeid verdwijnt uit de colleges, komt in Goerle uh, de Partij ja. van de Arbeid erin. Ja. En waar uh, overal elders uh, SP-vertegenwoordigers, wethouders uh, in de colleges komen, blijft uh, hier ja. SP-winnaar uh, eruit. Dat is maar toch... dat was volgens mij een bewuste eigen keuze van de SP. Ja. Ja. Ja, ik, ik, okay, ik, ik, ik, ik wist het, de Partij van de Arbeid wilde graag meedoen. Ja. En uiteraard het CDA ook. En uh, de Borre Eikelenboer, heb, heb ik vermeten van meter van horen zeggen van... Uh, nog even niet. Ja, nou, in, het in die zin is de verkiezingsuitslag van, van Goorle... Uh, wat afwijkend van landelijk. Ja. Uh, het grote beeld van, van de gemeenteraadsverkiezingen... want daar hebben we het hier ja. over... is dat lokale partijen hebben gewonnen. Ja. Ja. En in Goorle is een van... De weinige gemeentes waar lokale partijen, in dit geval naar riel goorle hebben verloren. Mm -hmm. Maar die zetels zijn niet terechtgekomen bij andere uh, lokale partijen. Integendeel, landelijke partijen, SP en CDA, zijn groter uh, geworden. En dat heeft ja. dan zijn consequenties ook weer voor, uh, voor de collegevorming. Nou, waar natuurlijk nu Pacht dan in, zou je kunnen zeggen in plaats van riel goorle is gekomen. Ik vind het altijd wel vreemd als een winnende politieke partij zoals de SP... datzelfde hebben ze natuurlijk vier jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen gedaan... dan al heel vroeg zeggen, ja, we doen niet mee, want het zal toch wel niks worden. Ja. Dan denk je, jongens, hey, als je naar de politiek ingaat, met één zetel oké... Okay, dan kun je roepen van, ik ben roepende hier, ik wil jullie scherp houden... en ik zit hier als een soort vertegenwoordiger om een verhaal te vertellen... Maar we hebben toch geen invloed. Maar met drie zetels vind ik dat niet meer kan. Dan hoort het erbij dat je kijkt of je mee kunt doen aan een college. Met drie zeggen, zetels ben je in een raad als Van hadden ja, een grote maar, partij geworden. Het is nog wel maar, zo maar versnipperd. Dat je dus zei de derde partij van, ja. uh, van het land. Ja, maar, ja. maar, maar wat is dan de, de echte achterliggende gedachte om niet mee te doen? Durven ze niet? Ja, ik denk hebben, ze, ze, maar, hebben, ze, hebben ze volgens de, uh, hunzelf onvoldoende uh, on, deskundigheid nee, in huis? Waar, waar, moet je, waar moet je dan de, de zere vinger opleggen? Zou het kunnen zijn dat ze dan te veel compromissen moeten sluiten die ze niet willen sluiten? Omdat ja, dat meest. Nee, maar, maar kijk nu naar Amsterdam. Uh, daar, wat ik uit de krant lees, want verder mm -hmm. kom ik natuurlijk ook niet, ja. uh, is een bewuste strategie van juist compromissen sluiten nu. Van we okay. willen er zijn. Oké. Okay. We willen de P van de A van het plusje af hebben en we laten zien dat wij mee kunnen besturen en dan een aantal dingen realiseren. Nou, dat hadden ze hier denk ik met de zorg gekund. V Vermoed ik. Dat, ik vind een van de opvallende uh, thema's van het afgelopen jaar is natuurlijk alle veranderingen in de zorg. En zo breed als hier iedereen geloofwaardig zegt. Uh, we moeten wel oppassen uh, hoe dat uitwerkt uh, voor de betrokkenen. Uh, niet met de botte bijl erin. Van VVD tot SP. Uh, we moeten dat zorgvuldig doen. En natuurlijk heeft iedereen daarin ja, verschillende accenten. Ja. Nee, maar ik, maar ik geloof het ook. Ja. En dat is wel het anders geweest. Want in, in verkiezingen zeg je natuurlijk vaak als het puntje water komt. Uh, ja, helaas, het geld is op, uh, we moeten bezuinigen. Ik vind het overtuigend overkomen van iedereen is belangrijk. Geeft mm -hmm. prioriteit. Uh, zal ons geld gaan kosten. Uh, moeten we dus zorgen dat dat er is? Moeten we dingen uh, voor doen? In zo'n klimaat zou ik denken dat een partij als de SP. nog net wat scherper uh, dat kan maken. Ik, ik maak mij zorgen over het inkoopbeleid. Uh, dus we hebben hier als, als voorbeeld. Gonnevis uh, gehad van Contour de Twern. En die zegt ja. Uh, ...die participatiesamenleving moet allemaal, want zij ondersteunen vrijwilligers... ...vrijwilligers moeten meer gaan doen, maar er zijn grenzen aan. Uh, en in de kleine zorg moet je ook verwachten dat professionals dat gaan doen... ...dat zijn dan net de dingen die zijn wegbezuinigd in de thuiszorg, door Thebe. Maar niet door Thebe, maar door lokale overheden met de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning... Die, ja, uh, ...je komt dan met tarieven waar dat niet meer kan. Ja. Dat hoeft allemaal niet meer dat je een praatje van tien minuten maakt... met een bejaarde die volstrekt vereenzaamd is. Mm. Uh, helpen met het eten klaarmaken. Ja, dat doen we niet meer. Je bent er om te poetsen en uh, mevrouw of meneer te verzorgen. En that's it. Mm. Dat moet weer terugkomen. En een punt van de SP is altijd geweest... dat dat nooit wegbezuinigd had mogen worden. Mm. Nou, trek dan je broek op. Zet dat als zwaarpunt in de onderhandelingen in. En als het dan blijkt... Dat wat zo mooi klinkt van we zijn er toch allemaal er eigenlijk over eens. Uh, als het puntje bij paaltje komt dat daar wel verschillend over gedacht wordt. Dan zou ik denken als ze dan heb je iets aangetoond. Dat ja, had best gekund zeg jij. Nee dat, dat nou. zeg ik niet. Maar ze hadden een punt kunnen scoren. Mm -hmm. weet, je, weet je ik wel eens denk. Als, uh, zonder mensen uh, zeg maar, uh, daarmee kwaad te, te doen. Als Geert van Ofstalen was blijven leven. Hadden ze volgens mij meegedaan. Geert was volgens mij een type die dit wel, uh, die had het wel gebeurt, aangedurfd had. En, aangedurfd had. en uh, ik achtte hem daartoe ook in ja. staat. Ik vond dat best wel een, een aardige kerel. Die deed het goed, verwoordde het goed. Ik vond hem heel integer. Hij voerde op een goede manier politiek. Ik denk, ja, Jan, die was de goede ook. Ja, ja, zeker. ja, zeker. Een doodzonde. Mm -hmm. Ja. Nogmaals, zonder afbreuk aan de rest van, ja. van de club. Mm -hmm. En aan Deborah. Want ze het allemaal, dus iedereen probeert het op zijn manier goed te doen. Maar ja, ik denk toch dat we weer vier jaar ingaan. Zo van, zoals de afgelopen vier jaar. Rustig. rustig. Voortkabbelend. Geen oppositie. Financieel. Ja. Ziet het allemaal redelijk uit. Ja, de enige Ger. oppositie ja. komt misschien ja. van. Uh, van, van een schrijver die het kunstwerk voltooid door nabeschouwingen te geven van, van de raad. En iedereen de oren wast. Nou, ik hoop toch dat wij zelf hier de komende vier jaar ook nog wel wat aan kunnen doen. Ja, ja. Op, op, op, dat wij daar op, op. ook nog een functie in hebben. Nou, als je gewoon kijkt wie wij de afgelopen uh, anderhalf, twee jaar allemaal hier over de vloer hebben gehad... Van, hier, hier bedoel je? Ja, hier, hier, in onze studio. Ja. Uh, niet alleen maar uh, raadsleden, wethouders, maar ook belangenbehartigers, maatschappelijke organisaties die hiermee uh, mee te maken hebben. Mm -hmm. uh, om te proberen dat beeld over te brengen van wat gebeurt er nu allemaal in, in Goorden. En voor mij hoeft dat, dat is een verandering van de afgelopen decennia, allemaal niet zo met het gestrekte been meer uh, om in het pot neer te zetten hoe ze allemaal falen. Uh, ik wil graag weten wat er speelt. Uh, wat voor keuzes er gemaakt worden, wat voor ruimte uh, er is. Uh, uh. En die mensen komen hier. En ik vind dat de meesten een heel aardig verhaal uh, ook neerzetten ja. van wat ze doen en waarom ze bepaalde uh, keuzes inderdaad, maken. Uh, ik, heb, uh, ik heb dat in het verleden wel eens gedaan, ik ga dat uh, nou niet doen. Een overzicht gegeven van wie we allemaal hier als gasten uh, in, uh, in de uitzending hebben gehad. Maar dat zijn er zo'n uh, zo 60, 75 uh, zijn dat er wel. Uh, en het is zeer divers. Ja. En uh, dat, dat bestrijkt uh, denk ik wel heel het, het maatschappelijk veld. Van politici en van, van belangengroeperingen en van, van verontrusten en, en noem maar op. Maar uh, waar ik uh, trouwens, uh, ik denk dat ik dat uh, namens uh, onze redacteur telefonist kan zeggen, een compliment wil maken aan, aan al die mensen. Mm. Die, uh, die toch altijd uh, bereid zijn om, om hier naartoe te komen. Ja. Ja. Dat, dat uh, is niet heel erg moeilijk. Ja. Ja, dat is wel prettig. Ze ja, ja. staan ja. vaak nog tussen de, tussen de vergaderingen door. Ja. Ja. Dat ze even nog voor een ja, raadsvergadering, ja. voor even nee, we even hier een zegje komen doen, en dan gaan ze wel wat eerder weg. Ja. Ja, dat valt mij ook op. Ja. Maar misschien ook voor onze luisteraars een waarschuwing. We blijven ze vragen. Ja, <laughs> ja, ja Hou je van vast. Nee, dat is wel iets wat mij opgevallen is het afgelopen jaar. Uh, hoeveel van zeg maar, die grote maatschappelijke debatten ...ook hier uh, zichtbaar worden. worden. Ja. neem even iets simpels als de Hovel. Ja. Ja. We hebben hier de uh, Wim Oussens gehad... ...centrum ja. manager, de leegstand. Dat is de economische crisis, dat Keer. is werkgelegenheidsgevolgen. Uh, ja. nou, dat zijn hele abstracte verhalen in de krant over, uh, over grote cijfers... ...en uh, ons nationaal inkomen is gedaald of niet zo gestegen als we gehoopt hebben... ...en het Centraal planbureau zegt er iets over... ...en hier gaat een winkel dicht... Ja. En zo'n centrummanager manager en collega-winkeliers zijn aan het worstelen om daar wat mee, uh, mee te doen. Ja. En zo zie je dat op een heel rijtje van, uh, van terreinen, zie je dat eigenlijk voor je ogen, dus ook met bezuinigingen op cultuur, het uh, uh, beleid van, uh, van het vorige kabinet in feite doorgetrokken ook naar, uh, naar gemeentes. Nee, in mindere mate. En dat zie je hier aan tafel terugkomen. Dat zie je hier aan tafel terugkomen. Uh, we hebben niet iets aan de hand gehad uh, vergelijkbaar met, met het homo wijkje in Tilburg. We hebben geen rare dingen gehad uh, het afgelopen Jawel, seizoen. De kermis terug naar het centrum. De kermis terug ja. naar het centrum. Dat, dat was is... toch een 1 april grap. Nee. Al oh, was dat in 1 april. Grap. Nee, ik heb begrepen. Het is niet dat, gelukt. Nee, wacht, de kermis gaat echt terug naar het centrum. Ja, he? ja dat Alsof is of de zon verwoorden. Maar even, maar, dat staat in het Waar komt die dan staan Maar vind het, het dan geen flauwekul? Het staat in het college. Ja, vind het dan. Die kermis, als je daar. Ken je hem? Ja, ik ben ja. er overheen gelopen. Ja. Hij staat daar schitterend. En ik weet het niet. Ja, het was, er zit een kroeg eromheen waar je een pintje kunt pakken. Nou, dat doe je dan na de kermis. Dan loop je even door naar. Maar moet dan de kermis komen op het Oranjeplein? over de vierde Kalverstraat en ook nog op het uh, op Kloosterplein moet het, dat, uh, moet het dat gaan worden? Dat Dan het, zit dat is dat de bedoeling? Dus het hele verkeer, uh, heel het verkeer het wordt het hele uh, verkeer hartstikke vast, heel golddicht. De, de winkels staan winkel. leeg. Vind het verschrikkelijk? Oh ja, Je oh, zou het haast uh, in pandig kunnen doen. Zoveel winkels staan er leeg. <laughs> Nah. In de parkeergarage. Ik bedoel, als je daar een streetcar race kunt houden, of hoe ja, heet dat, ja. dan Overigens kun je dat grote uh, uh, kermis wel in was doen. was dat uh, een kanaar, dat, dat er uh, werd, werd bericht dat, dat de Villa Sperber nagenoeg verkocht was. Dat is een paar weken geleden gepubliceerd. Ik vond het al een heel raar bericht, heel raar bericht. dat dat er, ja, dat er stond dat het nou ja, bijna verkocht was. Ja, ja, er ja. werden al plannen geschetst wat, wat de nieuwe eigenaar ermee, maar het staat nog altijd te koop. Er is ook dat ja. verhaal geweest dat het opgekocht zou worden door Russen. Dat er een ja, ja. broodje zou dat, dat was een flauwe nou een Dat was een Russische lunchroom ja Wat ik overigens wel een hele leuke grap vond. Ja, ja. ja daar zat dat Mario de Kort achter. Ja, ja, dat ja. was leuk. jij bent <laughs> <vond> ik leuk. <laughs> We hebben nog twee minuten, Stefan. Twee minuten. Uh, dus ja. uh, die kunnen we nog vullen met nog meer leuke dingen. Dus uh, die, uh, die Russische villa, dat was dat vroeg, uh, eigenlijk ja. leuk. Ja. Maar uh, het is eigenlijk niet leuk dat het uh, nog steeds niet verkocht is. Hè. Ja. Uh, dat dat uh, zou toch langzamerhand uh, is, uh, mogen gebeuren. Want, ja, ik heb een spreekverbod okay, is... gekregen over het uh, kloosterplein. Spreekverbod? Ja, oh. een oh, Door wie laat jij dat vertel opleggen? Even. Dan moet Want, je nog even Ik moet het houden groeven. Want al zeg ik elke keer weer dat het niks is. Even snel. En, en wend dan wordt hij weer helemaal boos uh, ja. dat ik dat zeg. Spreekverbod bij ja. wijze van spreken. Nee, bij ik, wijze van. Oh ja. Ja, ja. ja, en vorige week liep ik er weer overheen. En er stonden wel twintig mensen op het uh, kloosterplein. Zo druk heb ik het nog nooit gezien buiten als de markt uh, er is. Twintig en er was er weer geen één die op het bankje zat. Oh, daar moet ik spreken. Oh, ook Ja, er zitten best wel mensen ah, op dat bankje. Ah, ja, ja. Ja, ja en ook ja, ja. voor afgelopen weekend met het, met, was het kloosterplein helemaal vol. Ik heb zelf op een bankje mij. gezeten. Jawel, ja, ik heb ja, er, ook er op zitten gezeten. mensen op een bankje. Ah. Ja, alleen tapijt, die kan ah. nog steeds iets ah. ontdekken. Nou, goed. Gaan sluiten. Ja, we gaan sluiten. Ja. We hebben hier een prachtige klok uh, voor ogen. Die gaat uh, tot op de seconde nauwkeurig, geloof ik. Wij uh, zijn door de 32e uitzending heen. Dat was tevens de laatste uitzending van het seizoen. In tegenstelling met, met Hilversum, die drie maanden eruit gaan, gaan wij maar twee maanden eruit. Maar dat hebben we ook hard nodig om uh, bij te tanken. Ja, dat hebben we ook hard nodig. Begin september uh, zijn wij terug. Maar ons salaris wordt doorbetaald. Uh, ja. ja. Ik denk dat we eerst terugkomen met een uur literatuur. Ja. En, en daarna volgen weer uh, de uitzendingen van, van Grootse Kringen. Ja. Nou, we hebben Grootse Kringen deze keer gedaan zonder gasten. Maar met de redacteuren presentatoren. Keer de Groot, Lucie Rootbol, Pernod Trobe en Ben Lonen. De techniek was in handen zoals meestal, zoals bijna altijd... Stefan Eikenaar, dit was Scholzen Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.